Door Negens met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat het donderdag al bewijs had dat Iran het Oekraïense vliegtuig had neergeschoten en dat de crash niet door technische problemen kwam. Pas gisteren gaf Iran toe dat het leger het vliegtuig had neergehaald. Volgens een Oekraïense regeringsadviseur valt uit beelden op te maken dat de cockpit bij een explosie van onderen werd geraakt. Dat het een raket was blijkt volgens hem uit de vele gaten in de wrakstukken. De Australische premier Morrison laat onderzoeken hoe het land omgaat met de hevige bosbranden. De branden woeden nu al bijna drie maanden. 28 mensen en honderden miljoenen dieren zijn erdoor omgekomen. De premier kreeg de afgelopen tijd veel kritiek omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd. Op de A1 bij Hengelo is een ongeluk gebeurd waarbij een dode en vijf gewonden zijn gevallen. Oorzaak is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in de richting van de Duitse grens bij knopen Buren. Daar botsten twee auto's op elkaar waarvan er één ondersteboven kwam liggen. In een natuurgebied in het noordwesten van Frankrijk zijn drie dode kajakkers gevonden, twee mannen en een vrouw. Een jongen van 15 is zwaar onderkoeld naar een ziekenhuis gebracht. De vier waren gistermiddag vertrokken voor een zeereis bij de baai van de Som. Het centrum van de Duitse stad Dortmund is uitgestorven. 14.000 mensen zijn geëvacueerd omdat er vier explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven en onschadelijk moeten worden gemaakt. Met drones houdt de politie van Dortmund in de gaten of er inbrekers zijn die misbruik willen maken van de situatie. De Britse koningin Elizabeth wil morgen praten met haar zoon Charles en kleinzonen Harry en William. Aanleiding is de aankondiging van prins Harry en zijn vrouw Meghan dat ze een minder prominente rol in het Britse koningshuis willen vervullen. Na verluid was dat nieuws een grote verrassing voor de koninklijke familie en het lijkt erop dat Elisabeth er geen genoegen mee neemt. Het weer veel bewolking, vanuit het noordwesten af en toe regen. De meeste neerslag in het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en maximaal 8 graden. Ook morgen droog en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden minder treinen door een seinstoring. Er rijden nu wel bussen.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Appa's strooien op stooien, de ma haar voor de dag. De meisjes maken stijve papsoortjes in de haar. De jongens stoppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het vaartje, Jord en Pa, die zet dan verkeer. Ze plachten deelt, mijn brede sfeer aan vaai je op een hoop. Maar potsel groep zijn geel, de zee zit in mijn oog van haar stam.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 ...de bevrijding door te zetten in Europa... ...de aanvoerweg en dan werd eh, dag en nacht... ...hoofdzakelijk door zwarte eh, chauffeurs werd er dus dag en nacht gereden... ...om dus eh, vanuit Antwerpen dus de munitie, de, de bewapening ...te eten en het drinken, want daar komt natuurlijk wel wat voor kijken... ...als je dus in heel Nederland zo ongeveer een twintig, dertigduizend... Eh, Canadezen, Engels en Amerikanen aan het vechten moet houden... ...eten en drinken en ook moet slapen nog een keer...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 Tomorrow, just you wait and see. I'll never forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in the Still can hear them say, Thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be. Blue The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be. You wait and see. Mieke Telkamp, hè? Ja. <No boundaries> <en suppression> Met de White Cliffs of Doververrelin. Uh, Leen Driehuizen. Leen die weet alles van uh, inzet van die... Nou... Uh, uh, uh, uh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Want jouw familie uh, reed er ook mee. He? Je hebt ja, zelf opgereden, ja. als kind ja, meegereden. klopt ook. Vertel eens, waar kwam je die ongeveer tegen, Leen? Nou ja, ik ben natuurlijk uh, wat jonger als uh, Gerard en Ton.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 zeg maar allemaal uh, Leen Bonnie die reed met een haringkar met de Jeep ervoor en uh, dan stond ik bij mijn vader op de patenkar en dan zag ik een jipie aankomen met allemaal Leen en dan was ik niet meer te houden want ik wou met allemaal Leen mee <laughs> en uh, dat was goed want allemaal Leen vond het prachtig zo'n klein jongetje die dan uh, om de jipie heen stond te draaien en daar heb ik in leren rijden dat, uh, van plekje naar plekje laat ja, was je toen ongeveer denk een jaar of acht oh.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 Ja. En de andere dag kon hij ze morgen weer, weer rijden, weer winter. Ze, ze doen. Ja. Ja. En dat vond ik toch wel, uh, wel bijzonder. Daarnaast, dat biezen er even tussendoor, dat is uh, Flo Bonny. Uh, nou ja, die zat er ook nog niet zo financieel zo sterk bij. En dan was het altijd in september, Gerard, dan maar je langskomen met je, met je bolletje, met je rekening. En dan rekenen we af, nou dan kwam ik daar, was altijd heel gezellig in huis, uh, met een lekker bij erbij. En dan kwam ik daar. komt Er een grote zak op tafel met kleingeld en papiergeld. En er werd alles uitgeteld. Er stond ik alleen naar de vis. Ja. Ja. En we moesten thuis alles weer wassen om het weer uit te kunnen geven. Dat ja. was even te zij die van ja, dat, waren, dat, dat Ja, dat waren toen die tijden. En, uh, wij woonden in de, van de Molenstraat. En er uh, was een grote berg met, uh, bij ons voor de deur. Een grote berg met dennen erop en alles.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 en er werden een paar kwartjes uitgehaald en ik kreeg het loonzakje van mijn vader. En daar zaten mijn kwartjes in, dus ik had ook mijn loonzakje gekregen. Ja. <laughs> en dat was dan, uh, ja, de GMC's in de, in de Dots. Daar werd, dat ook, daar werd het werk ook mee uh, uitgevoerd. Er was natuurlijk niks. Hè? We, hadden, we hadden niks meer. of nee, de, de paarden, ja. de karren.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 van alles was er. En nee, geen, geen geld. Of... En of geen geld. geld. Nee, en geen geld. Nee, maar die Dodds uh, Ik heb dus nog 21 jaar bij de vrijwillig brandweer gezeten. Als chauffeur. Met die Dodds hadden we dus ook voor de duimbranden te blussen. En er lag al te zwepen erin. En er kon een man of acht erachter op de bak. En scheppen. En scheppen. Nee. En uh, ik, trouwens, ik heb nog de, de brand meegemaakt uh, van de manege. Er was, de melding was daar dus duimbrand.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 Een melding gemaakt dat de grote band. We kwam daarbij erbij en Bloemendaal kwamen erbij. Maar die Menezië stortte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 Ja. Hoe die 7 letten weer uitgingen. Ja, de wippert uh, ja, dat voertuig. Schiet, dat schiet sch een lijn naar een boot toe. Een wippertoestel. Dan, uh, dat, om verbinding te maken. Ja, ja. Als er een schip in gehoord. nood was, dan ja. werd er een uh, ja. lijn overgeschoten ja. met een wippertoestel, heet het. Ja. En dan... Uh,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 Die had ook wel eens een lekker band. Ja. He? Nou, en die mochten wij nou repareren in de garage. Maar ja, die band, je uh, had het zo druk in de zomer. Even ophouden. Vleeg, kon je mee even brengen, die, die, die band als je klaar is? Ja, natuurlijk. Dan weet je wanneer. Altijd om half zeven, zeven uur. En uh, versneef het je van me. Nou, ik zeg, geen bakje ijs.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 De stal van de circus wat er toen was. Ah, ja. Ja. En dat was later Even tot zover, anders komen we, gaan we uit de tijd lopen. Even muziek tussen. Dit. Oh, is goed. Ja? Andrews is. Oh nee, sorry. Uh, Glenn Miller. Zet hem op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 That Tennessee is not very far. Travel all the calling, gotta keep it rolling. oh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Suddenly, I used to call funny face. She's gonna cry, until I tell her that I'll never run. So, Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? Chattanooga choo.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 dus uh, onderdelen nodig hadden. Ja. ja. Hoe kom je eraan? Ja, want uh, ik denk dat je ze niet bij de Canadezen en Amerikanen kon krijgen. Nee, nee je had in Haalem, Heermans en Verleuven. Ja. Dat was een bedrijf, dat zat aan het Spanen en Binnen Spanen dan. Vanaf de, de Singel tot, tot de Rustenburgerburg. Dat was een groot, uh, grote hal. En daar kon je dus, uh, ja, kan je wel zeggen, als we ze niet in voorraad hadden, binnen een paar dagen...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 Want dan dus zat die carbateur weer helemaal vol met sluts van het zout. Dat codeert natuurlijk in het aluminium carbateur. Ja, en waar die auto gebleven is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het altijd wel een heel bijzondere jeepie wat hij had. prachtige tiek hout. Dat uh, deed me wel ja. uh, wat. Ja. Jullie waren geen dealer op dat moment, nee, zo vlak na de nee. oorlog. We hadden een gemengd bedrijf. Uh, mijn vader heeft voor de oorlog op paden beslagen zelfs.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 Dus ik ben in de raar gegaan en ik, ik kon dealer worden van NSU. Ja. ja, zo kennen en, we jullie. ja, ja. ja. ja. <laughs> En toen kwam er eerst de NSU 3 kwam er uit. Nou, daar moest je er een van kopen. Nou, dat ging ook allemaal net aan natuurlijk. En eh, toen werd ik officieel dealer. Nou, ik dus, eh, normaal werkte ik dan in de, in de werkplaats of in de garage. En s'avonds de deur af in zijn antwoord. Hè, met een foldertje van... Ja, soms werd die deur wel van je neus dichtgegooid. Ja. Maar ja, ik had al de stalen schoenen aan, dus ik kon ook nog even mijn pakje. Stalen neus en ja, tuurlijk. En uh, ik verkocht er dus, uh, was je 61 was, dat, ik verkocht er nul. Oh, dat is lekker op. En toen kwam de nieuwe Prins 4 uit, toen moest ik met de trein ben ik naar Rotterdam gaan. En uh, ja, dan moest je een Prins 4 bestellen. Maar ik had geen geld. Ja. Ik denk, nou, in godsnaam, ik bestel hem, maar hij is het toch nog niet gelijk. Toen dus zat ik in de trein terug en dacht ik: Nou, ik heb heel zom wat afgelopen. en ik ga nu naar iemand toe. Dan ga ik niet de deur meer uit. Ooit oh, ik moet dat Prins drietje wat ik dus had. verkocht hebben. Het is gelukt. Oh ja? Ja, ja. ja. ja. Ik was te gelukkig? Wie <laughs> was te <de> gelukkig? <laughs> uh, nou, dat mag je zo weten. Gerard Horhuis. Ja. ja, dat is een jongen jongen. Ja. Toen was met metselaar. Woonde bij met zijn moeder thuis, bij zijn vader thuis. En die kocht dus. En die is tot het bedrijf sloot klant geweest. Leuk. Ja, goed. We gaan zo verder. Eerst even muziek. Andrew Sisters bij Me Bistrocent. All the boys I've known and I've known some until I first met you all was En and when you came inside dear my heart And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, Mr. shame. please let me explain. By me, Mr. Shane, means you're brave. By me, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the world. But before but let me try to explain for me and be to shame means that you're grand For me and be to shame it's such an old refrain and yet I should explain it means I am begging for your hand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 Afweergeschud, niet overleeft en heeft hem in de duin neer gegooid. Maar zo liggen er natuurlijk in de Zuiderzee en in de Arme meer en rondom de Arlemmermeer liggen nog steeds restanten. Sorry dat je even onderbreekt, maar in het Tutsmuseum... daar hebben we ook delen liggen van toestellen die in zee gestort zijn... en die aangespoeld zijn. Misschien is die groep voor jullie eens een keer daar benieuwd naar...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 Eisen. Rob Petersen interviewt aan Paul Eldering van de Technische Commissie van het circuit. Nogmaals bedankt. Een prettig weekend verder. En wij gaan eruit.